De Vrijdagavond Show. Right de vrijdagavondshow Met Anne van Eyck en Steve de Koning. Elke vrijdag tussen 20 en 22 uur. Met bekende en minder bekende artiesten. Royafon. 0495 95 04 88 Nog tot 22 uur. De vrijdagavondshow. Show. Met Anne van Eyck en Steve de Koning. De vrijdagavondshow. Show. Met An van Eyck en Steve de Koning. Hey hey hey, welkom alweer in deze vrijdagavondshow. Van Eijk, beter jij? Ja ja, ik ben er. is hem al die het druk in die studio. Zie je me niet zitten, maar ja ho, we gaan wel een keer Zet toch, hoe je? Wel, maar zit ik een keer vanavond. Het komt er straks nog iemand bij. Dat zeg hij niet op de radio, hè? Dat ik vul zit. Ja, ik had dat zeggen, maar ik niet. Toen dat voor jullie nog niet aan, wachten nu al. An zit vul. Passioen er hebben wij, man. Kijk, daarin uh, trouwens hebben we ook alweer de gasten ook, uh, aan onze microfoon. Trouwens ook gasten, welkom. Wie zijn jullie? Uh, we zijn uh, Tommy en Dominique, of Dominique en Tommy van Tomie, Radio Kompas. Tomie en Tommy. Ja, voilà, inderdaad. Voilà, microfoon. Ik hoorde Joven Bellen net zeggen, er komen bekende en minder bekende artiesten. Waar horen wij toe? Tot de bekende. Tot de bekende. Tot de bekende. De gekende. Niet de bekende, maar de... De gekende. De gekende, oké? Okay. Wat denk je? Ja, dat is goed. Goed ja, gekeurd, hè? Ja, absoluut. Ja. Ja. Wij waren al een paar maal bij u. Ja. He. Allee, toch? Zeker bij Dominique. Ik toch? En we spreken over radiocompas, hè? Maar ik zie dat er nog geen beeld is. Zijn wij in beeld? Jawel. Jij staat ah, in beeld? Ik sta in beeld. Kan je dat daar nog niet zien aan jou? Nee, kant? ik kan dat niet zien, hè? Maar het zit altijd een beetje vertraagd. Ja, op, hè? Ah, hier wel. Ja, ja, hier wel. Ik, ik hier hier Dominik, heb vertrouwing op, je wel. juist de lenzen wel in? En nee, ik heb geen lenzen, ik heb <laughs> een bril. Ja, waarom doe je hem dan niet aan? Ja, daar staan die op de radio. Kijk naar Steve. Wat oh, met die bril. Het <laughs> ziet er een beetje blauw uit. Ik zie, Steve. Ik zie not, nee, dat in één van die dingen. Van die speciale uh, gelozen moet zijn. Ja, dat is, dat is uh, Hans Anders. <laughs> uh, wel, moet het is voor. Het is, het is voor uh, Multivocaal. Wel, het is voor, het is voor de PC-schermen. Ja. Ah, okay. En Steve, we hebben nog iemand bij ons. Ja, inderdaad. Maar hij zit uh, nog ergens in de hoek. Maar zien we, we zien hem trouwens ook zitten op de camera. Een klein beetje. Zo. Een klein beetje. Kom, ik eens? Ja, kom eens. komt kom er gewoon een keer tussen. De Vredamen zijn. Ja. De fretten. Ja. Hier is Frederik. Frederik de Loor, die komt zijn voorstelling doen van voor zijn nieuwe idee, Ja. En titelt, hoe kan het anders, Frederik. Ja, we hadden ook raar gekeken. Hadden Dominique genoemd. <laughs> heeft er iemand taart mee vandaag Spacecapes en er heeft van? nog iemand taart ja, ja, ja, ja, ja. mee want er is ook iemand jarig of er was ah, iemand jarig dat klopt. Dat was woensdag 27 maart we gaan moeten zingen straks het universum van Brugge heb je juiste stem mee? ja, we moeten de muilen draaien hè? <laughs> jongen, jongen, jongen, jongen man, ik ben hier over een drooien zeg je weet dat we hier een... ook op zijn brug soms is je dat we is een... praten, dus... Uh... Je is nog Allee. maar vast binnen, je begint al. Ja, je, je, je op maar zeer om die ploten te drooien, Jongen, Mooi, Want wat is hier dan. niet te doen met die man. Het is toom dat hem van Brugge niet aan het lusten is, uh, We nog een deel van de uh, Mullen hier, wat hier niet meer gebeuren. Het dan. Hoi, hoi. ik had Benny Scott verwacht, maar goed, ja, dat kan laat maar komen. Nee, nee, nee, die is, uh, <laughs> die is al geweest. Die, is al die al komt geweest. nog. Dames en heren, die en nog draaien straks. in die vrijdagavond, jou. Tot met tien uur, nu ook met deze leuke van Stam van Saman. En dus deze ze A Simple Life. Dames en heren, neemt trouwens ook een 0495 04, 590, 04, 04 88. En jawel, wij draaien ze gezellig tot met tien uur. Straks nog onze Frederik. En neemt trouwens ook nog straks Peter Barlop in de studio. Vrijdagavond In deze vrijdagavondshow. Dames en heren, het is 8 over 8. Bij de pas bijkomen van hart welkom. Alweer in deze schitterende show vanavond. Inderdaad, schitterend. Het zit vooral vol. Zeg het maar zo. En het wordt een druk. Heel druk. Want we hebben ook nog ticket weg te geven van de Brugs Varieté Theater. Als ik me niet vergis, Boerenkronkels. En dat gaat door in zaal gemeenschapshuis te Sint Kruis. Ik zie ook dat er al activiteit is op de chat. Karel die zegt dat het spul staat hier weer klein. We gaan je straks helpen. Ik ben bezig met me in te loggen, Karel. En dan ga ik je helpen. Je zet dat een beetje rotterie, hoe het het wordt, Karel. A Karel Goderis. Hoe is het? Ja, kijk, uh, Karel. Ah, Karel, juist. Nu, Jullie ja? kennen elkaar. Ja, dat is Dominique van het Matrassenhuis trouwens. Die ja, hoe goed dag zegt. Ja, he? we zitten soms te chatten he, met elkaar aan ja, de we? andere kant. He, ja. dan, als we luisteren naar de radio, dan, uh, dan praten we wel van, van ja, af en toe eens met elkaar. He, Karel, hoe is het? Maar je antwoordt niet. He? Nee, dat valt niet. Ja, hij is waarschijnlijk gaan pissen. Nee, ik denk dat ik hij, dat hij niet kan lezen. Maar anders, Karel, je kent ons nummer, hè. 0495 040488, als je misschien een keer een praatje wensen doen op de radio. Met onze Dominique, en onze Tommy, en natuurlijk ook met onze Frederik, of met onze Sonja. En, ben de naam vergeten? Itel. Ja, Itel. Itel. Itel. Itel. Itel. Itel. Ja. Oké. Okay, hey. Maar ze wacht op dit moment op de dokter uit. Uh, het camerabeeld staat stil. Vier. Ja, je, ja, dat is omdat hij eigenlijk draait op dezelfde machine hier. Okay, ja. Zit op dezelfde machine. Yeah. Yeah. Ja, we zijn ja, een, een beetje verlegen in een, ja. een, een andere ja. radiostudio. Ja, an, an, an. ja, we zouden graag even willen weten wat jullie zo allemaal doen de zondagmorgen. Want, ja, ja, ja, je komt wat je gevraagd, Dominique. Ja, je komt wat je vraagt. vraagt, ja, je vraagt. Uh, we starten met ochtendsex. <laughs> <laughs> Jij ook, Antonie? Uh, ja, vriendin. Ja? Uh, altijd, hè. Altijd, altijd, ja. altijd, altijd, altijd, ja. altijd. Nee, nee, nee. Voor de radio. Je vraagt wat we doen op zondagmorgen. ja. Ik dacht dat ik toch op programma deed. Op Radio Kompas. Ja, dat is later, hè. We starten met een ochtenddirectie. Om zes uur. Sta je al op? Uh, om uh, 5 uur 30 al. <laughs> uh, we kunnen goed volhouden. Uh, Tommy, ik weet niet, Tommy, bij jou is dat ook zo? <laughs> dat is ongelooflijk, uh, Wat zeg ik nu daarop? Hè? Dat is moeilijk. Hè? Ja, ja, het is, het is zo Oké, okay, ja. ja. Doet hij ooit, ooit een keer gewoon? Uh, nee, eigenlijk nooit. En dat is nu net het moeilijke eraan. Hè. Ja, je weet nooit hoe je hem hebt. Hè. Nee, dat is zo. Hij praat wel mooi Nederlands. Hè. Ik, ik ga dat ook proberen te doen. Wie praat er mooi Nederlands? Tommy? Ja, hè? Ja. Is zo? Heeft een mooie stem. Heeft, een mooie stem, ja. Om, Heeft een, een mooie stem, ja. Hij die ligt altijd... Heeft een mooie stem. ...de, de okay. aflevering, het herbeluisteren in haar bed en... Ach, Weet jij dat dat in mijn bed joh, joh. is, meneer Dominique? Ja, ik, ik, kan, ik kan me dat zo voorstellen. Ja. Hè. Dan gooi je de stem van Tommy en dan... <laughs> en dan, uh, dan val je zo in slaap. Ja, dan val je zo in slaap. Dus, het is uh, fantasierijk, uh, he. Ja. ja. Laat hem dat doen. Ongelooflijk. Zeg, Anne, jij doet mij denken aan de Roya Helpdesk. Ah ja? Ja, jij zit zo klaar tegen dat er problemen zijn hè, op de luchthaven. Ja. <laughs> op de is luchthaven. Mooi, hè? Zwijnen is van de luchthaven. Ik heb een hè? zoon die vast zit. Ja. Ja. <laughs> <Die> Tenen <vast Ja. laughs> Dus Ze kan uh, alles weer volgen. Hij wil uh, per se uh, thuis zijn voor mama haar verjaardagmorgen. En uh, ja, maar ik ben zeker thuis. En dan komt er zo opeens om vijf uh, uur 30, zo WhatsApp. Mama. Ik zit vast, ik kan niet mee met de vlier. Ik zag die is hier een joke aan het sturen. Nee, ik geloofde dat niet. Mm -hmm. En uh, ja, Amerika was het facetime. En uh, zag ik als hij zei dat het wel Mede was? Oei. Is dat die als die bij de politie zit? Nee. Ja, dat is hem, ah, okay. Antoni. Ja. En op welke luchthaven dan? Uh, in Tenerife. Oh, in Tenerife. Okay. En die worden nu getransporteerd naar een ander hotel. En dan worden die morgen teruggedropt. En waarom zitten die vast? Wat... Uh, er zal iets zijn in Charlois. Ah, uh, ja, ja, dat klopt inderdaad. En er is daar een is tijdelijke staking een... geweest. Hè? En, voilà. en daardoor heeft het... Uh, en daardoor is er, er een opgelopen. kleinere... Uh, Luchthaven. Een kleinere vliegtuig vertrokken. Oké. Okay. En een ja. sportvliegtuigje. Ik weet het niet. Een, oh, ze, een, komen het niet ze komen er niet ja. allemaal in. Tot ja. u nevel Ze komen er niet allemaal in. Wat kan, hè? Of ja. zo vliegen je Misschien graf, komt hij met. Ik heb de oplossing. Je kan toch vliegen? Ja, ik kan vliegen. Ik vlieg, kom vliegen, ja. Vlieg erachter. Hoe voilà, lang we gaan, naar ja, man, man, he? is een We hadden van he? He? allemaal geen helikopter. Ja. De seeking. Nee, die kan ik niet doen. hè? Had de gaan al. Ja, die zijn toch buiten gebruiken. Ja. Ja. Koen, en Koen Kapelle heeft haar sleutels van ja, ja. <laughs> voilà. ja, dat is de fotograaf dus is van de alle Seekings. Overal waar je komt en je ziet de seeking, dan zie je Koen Kapelle. Dat is je weerman trouwens. He? Ja, inderdaad. En, maar Die is echt richtig, dat die seeking eruit gaat. Ja, ja. ja. ja. ja. Dus die is weer Ik vind dat ook wel heel erg. Die is daar echt mee begaan. He. Dat die seeking echt weg moet he, nu. is. Ik vind is, dat ook he? jammer. Ja? Ik uh, had vroeger een buurman en die was piloot. En die vonden het zo leuk om even een goeie dag te komen zeggen. En die vlogen dan heel laag. zodanig dat we hem eigenlijk echt zagen zitten in zijn cockpit. Mm -hmm. oh ja. Maar wat gebeurde er? De ramen begonnen te trillen. Oh ja. En de kindjes begonnen bang te worden. En hij hij dat met je soutien te zwaaien, zo. Nee, Dominique, nee, dat deed ik gewoon niet. Maar uh, ja, we vonden dan eigenlijk wel iets speciaals. Ja? En als die naar Lucas moest, dan passeerde hij altijd deze voorbij zijn huis. Dan hij zo heel laag En wie was Beker? Johan de Blok? Nee. Ik weet niet meer. Ik weet zijn naam niet meer. Nee. Ja. Het is te lang geleden. Je okay. mag ik me niet vragen. Het was niet te lang mijn buur. Oké, okay, maar dames en heren, ja, misschien nee, straks dat weer. Ik, dat kan ik me wel indenken. Ja, die is weggevlucht. Zeg, we oh. gaan straks, straks <laughs> nog uh, wat meer praten. Zeker anders, uh, We zitten al 14 over acht. Maar oké, okay, straks heel wat meer. De vrijdagavondshow met Al van Eyck en Steve de Koning. RING MY BELL In deze vrijdagavond, En jawel, het is, het is spannend in de studio hè? Het, is, het is een keer gezellig met al die mensen hier Het de leuke babbels gedaan ja, hè? Radiovolk, hè Radiovolk, inderdaad En er is het nooit stil als er radiovolk is Maar toch, ik weet niet Dominic raak ik niet op hang het, het is een indizel geworden Ja, ik, ik, ik ben bezig, hè? ik ben, ben die dame hier naast mij aan het bestuderen euh, <laughs> Jongen, ja, jonge, jongen, jongen Je heeft een taart mee, hè, dus, uh, al gezien, hè? Ik, uh, ik ben benieuwd welke taart, hè ja. Ja, maar dat is, dat is, dat is, dat is, nou, dat is voor straks, ah, hè? Dat is voor straks, hè. Dat is nu nog niet. Space cake. Ah, nee, nee. Space cake, ja. ja Space ja? <laughs> Straks ja. Space Cake, ja. Speciaal besteld. Ze leggen hier allemaal bananen achter in broodjes. Zo of nee. Koen Goderis is bezig met Sientje. Karel. Ja. Karel, ja, Karel, ja. ja. ja. ja. Koen is dat is iemand hij anders. Hij is niet bezig met stientje, maar hij is bezig met Stientje. Oh, Stientje. Koen is iemand anders, hè. Uh, hij schrijft nog dan Stientje, hè. Sintje, ja, hij ja. is gemist. Je ja. had geen tijd om de thee ertussen te zetten, denk ik. Oh, Oké. Okay. Denk je niet? Ik denk het. Ja, het Alleen. zou kunnen, hè. Uh, maar ook de verzoekjes, die lopen goed binnen. Ik heb er al een paar. Ja, ik zie hier het scherm vol, hè. Dus uh, wie zie ik hier allemaal? André Hazes, uh, Rood, Marco Borsato, zo van die dingen. Ja, inderdaad. Maar het gaat nu over Ja. En uh, mijn eigen leven, dacht ik, staat er klaar. Klopt dat, Stief? Hey, ja, mevrouw Van Eyck, als u het ziet op uw scherm, dan is het eigenlijk ook dat deze niet klaar staat, en we, Ik zie het he. niet helemaal, maar goed. Ja, zie maar, het he, wel. je al dus naar zijn, tot een hun Nee, het is weer dat scherm die verklopen is, maar ik ga dat even ja, zien. Ja, ik je ook af en toe, he. Kunnen we zo braaf op mijn stoel zitten, allee, En dan zien we dat ook wel dat je braaf zit. En we, waarom zeg je dat, toch? Jawel, dat nu onder die hazes is met... Morgen de verjaardag van Anne. Nee, nee, niets. Ja, Stieven, hoe je van de jaren dachten voor Chantal, mijn meisje van wegen. DJ Stieveke. André Hazes, mijn eigen leven.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 Leven zoals ik dat toen wou, daar had ik voor gekozen. Geen spijt, het waren mooie jaren Want wat ik deed, nooit deed ik iemand kwaad ermee. mij niet toch met rust Mooi deze. André Hazes Jr. En ik leef mijn eigen leven. Zo'n 24 8 Bij jouw familie Radio Radio Roya. met natuurlijk ook alweer deze vrijdagavond. Ciao. Het werd aangevraagd van DJ Stieveke voor Chantal, mijn meisje. Het is niet oor, het is en niet oor, ze gaan er nog bijna een snoppen ook, die man. Allee, je smaken joh. Dankjewel, dankjewel. Neem allemaal Marien. Dat zijn deze van vorig jaar. Ja, je hebt nu anders En ook, zeg. Nee, het zijn niet deze van vorig jaar. Toen je jarig was, morgen ben je jarig, aan... Hai nu Ik ben jarig, ik verjaar niet meer. Morgen nieuwe voordeur? Nee. Nee. Jawel, je wordt 40. Heb je iets nodig? Je moet anders direct vrouwen hoor. Je moet niet espresso. Er haat hier een telefoon. Oh, dat is een telefoon Ja, wel. Kan niet dat zien bij u, mevrouw Van Eyck? Oei, er gaat een bij ons. Jawel. Ik ga op. Hallo met Wilfried de Klerk. We gaan niet gezien wie dat er aan de lijn is. Maar je moet doen, niet, mevrouw Van Eyck? Ja, meneer. Ja, ja, ja, ja. Maar het was verkeerd, maar ik ga zelf wel. Ah ja, We gaan wie we hebben. Het is een ongekend nummer. En nu kom ik bij, ik weet niet wie terecht. Oh ja, 490. Ja? Ik, weet het niet, ik zie het niet. Zonne nummer 490. Ja. Je ja. gaat ja, niet weten. Nee, Dominik, we gaan het nu echt niet weten. Ik uh, ga we gaan we schokken, gaan Ik denk dat we naar Peter Warlop gaan. Ja, Peter Warlop. Ik denk, denk ik Goedenavond met Radio Roya. Ja? Hey. <lacht> hey. hey, hey. Hey. Wat de hé. Hey Peter. Wie hebben we? Zet ik die rode Oh, hey doe johenen. Reteke, Reteke voor hè. Is het los, ja Je ja. Je ja, ja. Ja. Hey, gaat. Ik ben dat... er ook aan. Ik herken je, hè, nee, maat. Je mag nog één kondito bellen, ja, maar, kon vandaag, opbellen, maar vandaag, weet toch vandaag, dat hier is. we in een west hè? Voilà. We je willen hier op het West-Vlaams klapen. Nou, weet, dus goed, we het is goed. We minder op het West-Vlaams klapen. Het is los, hoe gaat het met je? Ja, met mij uh, Steve goed. En eh, mij jong? Ah, ook goed, hè, jong? Ah, ik heb vandaag met Steve mogen werken, dus mijn dag is weer goed afgelopen. Ah. Het <laughs> denk dat je gaat een liedje zien, klopt dat? Nee, dat klopt altijd niet. Ah, ik kan dat de recreatief, Stief, Slosse baan en gaan een liedje zien. Dat is uh, allemaal gebo. Uh, is, is, is dat gevoel? Zijn ze het mee mot, hè? Uh, ja, de, je trouw luister als ik weer stop. naar uh, En Nee, vandaag uh, zitten we in het uh, prachtige Lago Olympia. Godver. En het Olympia. Wat sei, werkt, wa, wa, was er dat te doen in nee, het Olympia? Want er was al redelijk oh, ja. veel laweet rond een, de te is ik. dat wel op aan het zingen en aan het doen? Tutankt, nee, meneer, oh maar, nee, dat was, dat was het niet. Oh, oh. Pardon? Dominique. Wat is dat hier allemaal die radio vandaag? Oh, sorry, maar... Uh. <laughs> het gebeurt niet maar rare dingen, zeg. Nou, oh, snap je niet, hè. Jongen, jongen, jongen, Slossen, zie je er nog? Ja, anders ja, veel, Ik, uh, zie nog eens. Oh ja, en je moat ook. Hoe uh, dat... kan ik je Hij durft zijn mond weer niet open doen. Gewoon een keer hier? Ah ja, voilà ze... Hallo? <laughs> <laughs> Dag vrienden van de radio. De dat jouw... de, ah, dat is de idee van kompas, he? Schop is de preutag. Je weet, is, uh... <laughs> Dat is Matthias, niet, op dat is niet op een Kompas. Ja, Matthias, ah, de vrienden van de radio. Dat is de ja? zondagmorgen op Radio Kompas. Ah, oei. Oké. Okay. En dat zijn nog Oostende, en... zeker? ja, ja, ja, jot, Wat Kan moeten dan? Excuseer. Ja, zie je mist. Je zit in de show. Ah, oei. Ik dacht dat het zondag was. Kijk. Ik het elke dag. Let, let als het toch zondag is. Zeg, Mag dat normaal ja. niet vragen, maar Otie... Uh, is, dat an, jong, uh, is, dat, is dat jong de dementie dan van jou? Anne, uh, ik ben 24. Uh, je zou het niet zeggen. Oei. En uh, hoe jong ben jij, aan? 20? Uh, ben, zijn zoiets zei dat ik er morgen 40 worden, dus ik ben nu nog 31. Ah, dat is waar. Uh, Proficie aan mijn verjaar, Alleen merci. En ga je nu echt niet Bye. zingen? Kom maar, dan verder eens de feestje. Ik ben nu echt niet al zingen. U wilt een verjaardagsliedje? Oké. Okay. Ah ja, natuurlijk. Allee, kom op. come twee. Happy birthday to Happy birthday to oh. Happy birthday. Oei, Dat goed, he. ja, ik zie mijn tekst niet. is zo. Ja, want het is goed. Allee, zie lief. Zit al alle twee, brave. Oké, okay, Jan. Bedankt, Jan. En mom, mom, platje drooien? Jan, kijk, hij ligt trouwens al klaar. Uh, Seks met de gronden. Nee, nee, maar de ander kan hem niet zien trouwens nu. Omdat hij klaar staat. Sex met de gronden. Ik zie haar kijken, Seks maar. Nee, met die gronden? Uh, nee. Bye, Tahani, dan, Matthias. Maar ik weet welke plaat als Slossen eigenlijk wil bedoelen, dus die ligt nu eigenlijk ook klaar. Palestisch, ja. We er allemaal klaar voor trouwens. Slossen, ja, Slossen, X in de re. Ja, je ik lieg niet... Oké, ja. Ja, maar de plaat, reet, Slossen niet, he. Ah. Ja, ik zie dat ook ke hier van, zeg, wat doe je nu weer Je verstaat al voor de helft niet, maar je verstaat geen West-Vlaams. Ja, Allee, op dat vreugt dan niet. Ik dat het Maar het is die de ondertiteling van denkt, is het goed ondertiteld dan van onder? Ja, het staat in Russisch, dat is goed. Ah ja, <lacht> voilà. <lacht> je verstaat helemaal nu, voilà. <lacht> wow. En wel, kijk, slossen, we gaan die platen draaien voor u en dat is van die kerel van DJ Nix. Zin, ik heb een nieuw. Zet die muziek stel nee. Inderdaad. Oh, dus oh, we, gaan, oh, we gaan we nog aan, ja. Tommy kent alweer? Ja, ja, ja. Want wie Tommy, dat Tommy niet. Tommy dat is gasgeven, hè, Steve? Dat is gasgeven. Ja, oh, ik heb maar 150 minuten baan omdat ik een aan hè? Ja, ah, oké, okay. ja. dankjewel. wel. Uh, bravo, jongens, verzicht de zin op de weg en niet toe wat dat er ook niet zo En de zou doen. Hè. Uh, inderdaad, inderdaad. Dat. Allee, dat tot de naast nou, twee. Uh, tot de naamste weer. Oh, Dag jongens. Oh. Hou het vele. Dag. Jojo. Even Valasse, dat was hem. Zet die van DJ Nix. Had je dat nog niet gehoord, mevrouw Van Eyck? Ze zei tien dat je het langs licht? Ik weet niet, en uh, je met hè? Uh? Wat langs licht? Ik dacht dat hij nu het wat gereed stond. Ah, wanneer? Misschien met mij nog niet gedoven. Ja, je? Uh, ja, wacht, wacht. Waarom ja, doe je ja, geen koptelefoon Ik ken dat eigenlijk niet nodig. Ah? Broer, brukte dat trouwens nooit. Het is voor je naar. dat ik hem Het is voor je naar, verzekers. Nee, vroeger uh, ah? heb nooit was. een koptelefoon gehad. Zelfs in dansen niet. Ik heb dat nog geweest. He? Ja, ik weet het niet. Ah, voor cassettejes. Voor cassettejes. Voor Radio Magic Brugge. Radio Magic Brugge, ah, inderdaad. Waar, waar in dansing het, uh, ja. en de dansing gedraaid dan? Ik heb in de dansing gedraaid. Alleen? Ik heb van 82 tot 88 in de dansing gedraaid. Op vinyl. Op vinyl en begin... Ja, en begin CD. Amai. En ik was de eerste die bij Step in de platenzaak binnenstapte. De en zei ik, Christophe, dat klopt hier niet. Ja, voilà, ah ja, die CD blijft haperen. Een CD haperen, dat kan niet blijven haperen zij steekt hem in en je gaat toren, en je blijft Ik niet. Maar je draaien nu nog soms hè? voor de hevrienden nee. En de heevrienden draai ik nu nog één keer in je haar. Ah, voilà. 28 met... september is trouwens, kom Met Nico, Nico Blontrok en al hé. Met Nico Blontrok, met Mark Smit, uh, met Jean-Pierre van den Broeke, met uh, Erwin. Erwin was, want normaal ging Steve meegaan. Erwin was Dekkers? Zeker. En het was, ja. nee, het was ja. Erwin die bij me kwam staan. We stonden terug met twee. Normaal van die jaren zit ik erbij. Allee, en we gaan de openingen normaal doen hè? Ja, om te horen. Orme en orme. Goddag hallo. Ik Echt een jong. Mm. Top achter die microfoon. Mm. Classic dat mm. oh. nee, is toch. Goh, moet een Dominique toch zo oh. zijn? Dominique jong, had niet hè? Dat zeg, ik, maar weet je wel niet. Dat, dat, dat weet, ik niet, weet je wel Je ons... mag dat niet, je pakt dan niet. Pakken, een half uur alleen? Wat? Die uh, dat blote dingetje dan? Ah, nee. Zeg, maar mag ik even luisteren naar onze Wimmes, Voel je, uh... je nu zei? He? Het artiestennieuws. Ja, die die komt eraan van ons Je Wim weet Wim wel, hè? Voor je nieuws, van Eck, het is uh, Wim mis toen nu. Dag Wim. De nieuws uit Vlaanderen met Wim Mees. Dit is de nieuws uit Vlaanderen. DJ Monpazzo werd geboren in het Limburgse Koersel op 7 maart en is beginnen zingen vanaf 5 jaar en heeft al heel veel podiumervaring. Hij heeft in zijn jeugd deelgenomen aan heel wat zangwedstrijden die hij dan ook meestal won. In zijn eigen regio is hij zeker geen onbekende. Wie hem al aan het werk zag weet dat het dak eraf gaat omdat hij op het podium een absolute sfeer en ambiance maker is. Hij is doordrongen van muziek en schrijft zelfs zijn zangteksten en soms zelfs zijn muziek. Vanaf 1996 tot en met 1999 heeft hij zelfs besloten om nood leer onder de knie te krijgen. Zijn artiestenaam is TJ Monpazzo. TJ zijn de initialen van zijn naam. Timmermans Johnny en Monpazzo is een woord van desperanto en betekent in het Nederlands wereldvrede. Vanaf 2016 is hij volledig de Nederlandstalige tour opgegaan. Met de popsingels Voor Altijd, Bij Je Zijn en Voor Altijd Samen. Hij hoopt nu met zijn vierde single Meisjes de nodige airplay van radiostations te krijgen. TJ werkt met topmensen uit het vak. Jean-Pierre Kerkhofs van Arsound sound Studio en Mark Kortens van LMT Records met zijn nieuwe single Het is voor goed voorbij voegt Chris Reilhoff een nieuwe parel toe aan zijn gevulde en succesvolle zangcarrière. Het werd een verrassend knappe productie waarbij de artiest en commercialiteit wist te combineren tot een mooi geheel. Chris startte in 1988 als zanger, wat betekent dat hij al meer dan 30 jaar in de running is. Vorig jaar werd die 30-jarige carrière trouwens nog met veel bravoure gevierd in Isegem. Met veel ambitie gaat Chris volop door en wil hij zijn horizonten verder verruimen. Daarom ging hij trouwens ook een nieuw samenwerkings Verband aan met het evenementenbureau SIEG Events. Die zijn carrière nu ook mee zal behartigen en zijn boekingen zal verzorgen. Het is voor Goed Voorbij, is een productie en uitgave van DNV en is verkrijgbaar als download en streaming via alle belangrijke internetportals. Mijn hart is de nieuwe single van De Geest. Of de speciale beeldtaal van zanger-tekstschrijver Geert van Loffelt matcht met de aanstekelijke groove. Oordeel vooral zelf, je kan de clip zien op YouTube van Mijn hart en De Geest.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 The bad times, I think you just... Over acht. En over uh, je en je een beetje weg, hé? Nee? Nou, ik weet niet, dat, uh, dat is van dat wat je die af en toe raar doet. Maar uh, ik wil eerlijk zeggen, het is het is allemaal een nieuw, allemaal uh, gekocht, maar het is ja, het, het wel raar, ja. Dat is luifraad, zoals vroeger, hè? Ja, wat, ik vroeg me eigenlijk af van waarom hij daar zo'n ding voor in. mond spudje hield het in de micro, misschien? Ik weet niet kijk, ik vind ik dat goed? Dat is ah, toch okay. goed? Ja, ik vind dat niet. Ja. Ja. Ja. Op die kant, oh. ja, ik zie je niet goed meer, hè? nu. Zien, ik weet niet hoe je het ziet. Je moet je bril doen als je te Anders moet je kiezen in de webcam, en en dat beeld voor je. Het is ja, een beetje vertraagd ja. in het. Ja, maar en dan er komt, normaal komt weet Ik niet waarom dat komt. Normaal de zit ik altijd gereed te kijken naar je. Ja, met mijn het. Kleenex en al, met een iPad. Mamma, oh, oh, oh. <lacht> is toch baden? Ja, zijn bed, hè? Ja, het is not. Ik ja, had ja, ja, het hè. Ik heb me niet laten spreken. Ik kan <lacht> het niet niet dus, gezegd. Je hebt alweer een verkeerde veronderstelling. Dat je wel teuren hebt. Dag, Tim. Tim bondelde Tim, in het bos. Tim Posma. Tim Posma. Tim Posma van Radio... Popsma. Popsma, ja. Die van heeft... uh, Radio Corneel. Van Radio ja. Corneel, inderdaad. En in september gaan we terug van start. 24 uur hè, doe je. Wat? 24 uur doe ik? Jij? Nee. Nee, we gaan 24 uur gepresenteerd uitzenden. Ah, oké. Okay, so, ja. En wat, wat in totaal uh, wat... ik, neem ik 26 uur voor mijn rekening als ook mijn collega Steve... Want oh, okay. Wij zijn samen met Peter de Vliegen, die ook gekend is hier op Radio Roya, de Nachtraven. Anders zucht Anne <laughs> altijd aan die micro. Dat wordt ah, okay. he, niet het geval. Bedankt. Temmeke, temeke, temeke. Zo, Hanni. Tim, omdat ze een grote... Wat is het? Trilt hij misschien? Omdat ze een grote oren heeft. Wat, wat, wat bedoelt hij daarmee? Dat is Anne, daarom doet ze de koptelefoon niet aan. Hè. Ah, oké, okay. ah, ah, ja, ja, oké. Okay. Ja. Dat was nog de vraagstelling van ervoor. Ja. Ja, het is juist. Het is juist. Ja. Die te veel naar no rode kapiertje. Waarom heb je zo'n grote oren? Rode oortjes. Maar Tim toch? <lacht> Om jou beter te kunnen horen. Oh, ja. Zalig. Well, Tommy, wanneer kom je terug? <lacht> Dat is het laatste half uurtje, hè? we gaan dan in slapen. Net voor een slapen gaan, gaan we zo... Ga je slapen? Een verhaaltje doen, hè. Moet je nog te zijn, vroeg he? even op te slapen? Ja, tuurlijk wel. Nu is het nog te vroeg. Maar meen je nog niet slapen? Nee, nee, nee. Met want... nog verzoekjes. En er moeten nog een aantal vliegtuigen landen, ook, hè. Als ik goed kijk, <lacht> daar op het middenste scherm. Oei, Wesley Jacques is er ook. Ai, ai, ai. Is ze er ook? <lacht> Zegt die uh, Dommy is dan maar vijf minuten bezig. Hij is al over zijn kleenexjes bezig. Oh, ja. oh. <lacht> Oh oh. Nee, was, nee, was ook nog te kort dus. Ja, Wisley die komt binnenkort. hè Dat is de man van de no Belgian Co-band naar u. Ja, ja en die heeft oh, ja? speciaal bier mee. Hij ja, wil waarschijnlijk niet meer komen. Ik weet het niet. Want dat <laughs> hebben, wat heb ik een vraag. Ze hebben Co-bier mee. Hè? Wat hebben ze mee? Co-bier. Co-bier. Ja, Co-bier. Co-bier. Ja, Nee, co co bier Wie, er Nee, nee, echt waar. bier ja. Ze hebben blond en bruin. Echt waar? Ja, echt. Het eigen biertje Best, wordt geserveerd. Beste madame die achter een dokter zit te wachten, nog bevestigd. Ik ze niet ha, die ja, Dat Je hebt voorbereidingen gedaan. Echt waar, echt waar. Maar zelf. voorbereiding doe nooit. zijn voorbereiding, kijk doen geen voorbereiding, dat doen we geen nooit, voorbereiding doe <laughs> door In de vrijdagavondshow doen we dat. De door. vrijdagavondshow is los, los, los. Ja, los uit Je uh, weet is... wel wat ik gezien heb, gezegd, maar je moet nu niet herhangen. Je moet niet doen. Huh? Ja, maar... Ja, Lo door. Los in de broek? nee. <laughs> nee. nee. Of wat was er okay. weer je? Ja, ik ben niet mee. In de interviews wat ik soms uh, een keer uitkruimd. Ah, ja, ja, ja. ja Heel juist. los. Ja. Maar, ik ja. ja, okay. ben niet mee, Nou, Nou ik ga verder doen met verzoekje, <laughs> want anders... Ja, ik ben niet mee. Ja, toch, zie ik zeer dat je het hoor. Denk? Jawel. Straks zullen we er meer over het Dan zeg ik er <laughs> niet meer van. Tommy, doe ik, ik in een jingle. <laughs> Radio Roya. Voilà. Ja, ja, je moet, uh, je moet ja, kennen, man. Dus is een, we, het is hier geen ook hier in de studio niet, vanavond. Nee, nee, nee. Normaal zie komt er nog één, ook geen normaal. Dus ja, het is hier al geen normaal. Dat zie ik waar. Van ik, ik, ik, zie ik, ik zie ook nou en normaal niet. alle die andere mensen. Wij niet allemaal in zin, meer. is al laag genoeg dat ze vrouwen met man en vrouw. zien Ja, inderdaad. Komt hij me niet filmen? Dus nog een keer de duurde op op de radio hier. Nee, we we zien geen koppel. Koppel, we zien nee. hen man en vrouw. Nee, nee. we zien vrienden. En nog die vraag maar ook. Al meer, nee. Alle stemmen worden die vraag gesteld. Mot spit me, Nee. Stiefste vrouw zit beneden met de kindjes. Voilà. De kindjes zijn al gezien. Ze komen dan tien een goeienavond. Je is een snelle vrouw. Hè. Ik, ik, ik zou nee, ik ik wel, wel naar beneden gaan, terwijl nou je er hier bezig zit. Is uh, maar De trap, nee. De, de nee. trap is verzegeld, meneer Dominique. Oh, dat is ah, ja. dus niet op beneden. De kinderen een kinder zijn aan. toe. mijn kinderen Ze zijn naar de beseur. Ik denk zeep op de vloer. <laughs> Oké, okay, heren, mag ik het verzoekje doen? Of niet? Ik weet nog zin van. is te vertellen. Ja, zinnig, ja. Gaan Zij <lacht> we de mensen hebben? Zij hebben trouwens ja. ook nog een straks een vrijkaart weg te geven, alleen eigenlijk een duelkaart. En uh, ik denk dat we nu toch wel een keer gaan beginnen met dat verzoekje, natuurlijk. Natuurlijk. Rood van Marco Borsanto werd aangevraagd voor Karel, En dit vanwege Christine. En het ergste komt nu. Omdat hij weigerde de rode waspelden te gebruiken. En welke stinks blijgen hem liggen? We zullen alleen nog een wasman zijn, maar al rode waspel. Ik weet niet wat hij had tegen rood, maar kijk, speciaal voor Jon Karel, rood van Marco Borsato. Rood onderbroeks. <laughs> rood microkapjes. <laughs> rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen.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 Zeg maar. Oh, die Spaniërs. Oh, vandaag is het rood. Jood, jood. De kleur van je snoep. Ja. Marco Borsato en rood. En dit was nogal weer een verzoek op de radio. Aangevraagd van Christine, speciaal voor Karel, omdat hij weigerde de rode waspelden te gebruiken. Nu, ik heb er even over nagedacht, Christine. Alleen eens gedacht, als het allemaal rode waspelden zijn, en hij wil die niet gebruiken, ja, dan heb je Peggy. want de gaat die was ook niet ophangen, hè. Dus ook dat, nee, nee, nee, hij schrijft hier zelfs uh, net. Uh, ik ben met Sientje bezig, dus het is, ja, je weer, is, de op, is weer goed gemaakt. Je denk is de wasstand te Ja, maar ja. Ik denk dat hij met andere dingen. Maar bezig bij je is dat hij de roze wat is mee in het pijs doen, hè? Ja, dat zou kunnen. Bestaat dat een roze Ja, ja, ja. Roze plastic Plastiek. Plastiek, hè? Je moet dat niet mee hebben. Nee. Ja, houten waspel. Ja. En je hebt plastic. Maar dan dat moet je niet mee hebben, hè? Nee. Nee, waarom? Voor de Noordzee. In 2020. Anuna, ja. Ja, ja. je Vertel een keer. Je hebt hier bezoek gaat zien? gezegd. Menk, menk, menk, Is ze niet gekomen? Nee. Het was olie, Het was de zondag. Voilà. Hij je gevraagd? hij je gevraagd? Nee, nee, nee, nee. Oh ja, het was Ik Je durfde niet. Je durfde niet. was benoemd dat die onder tafel geklapt worden. Ja, het was de politiek geladen. Ja, ook, eigenlijk ja, wel, is dan beter nee. Dominique, dat we ons daar niet mee bezig houden. Nee nee. nee nee nee nee helemaal niet dat maakt. Uh... Tommy wilde ook niet hè? met Anouk. Nee. Eerlijk gezegd. een beetje overdreven. zo'n tocht niet meer. Nee. Nee. Nee. Nee. nee. minder zo'n tot niet doen. al ik toch niet. ik ben mijn... een met al die show dat het er rond. te zijn actief dat ook niet zo wel. nee. nee. ik bedenk nee. niet ja, dat je. niet als ze niet welkom he. het is hè, maar dat is de politiek hè. maar ik ben eens moesten hier binnenkomen dat ze gaan kennen me. dat is zozeer. nee. nee nee ik zie niet voor dat voor vermeers. nee. Nee. nee, nee. Ja, ik kan niet en ja die Dominik dan je ze smaakvol die zijn we met VRM hè? O, of, of moet dat niet zijn hè? dan val ik hier hot over lekker ah, ja. een, een groentje ga je groentje niet? Ja. dat mee is mee een groentje ook he oh, <laughs> hoe het hem klapt hier mam mam mam mam man, man. ze geven er hier, hè. wel nog niet man dat is nog niet gegeten, ja, ja, nee? voor hem man nog niet geeten hem en is waren heel lang de dit Zes de bosrand zestien van mijn werk en we gingen daar stoppen maar men ging niet op dit zin. Maar de beste frituren van Vlaanderen zit in in Staden, zijn ze. Frituur Joske. Ja, klopt inderdaad. Joske, eh wel, want ik moet een keer oproep doen naar Joske meldt de Ja, dat is wel een ander die dat hier in Brugge is met die frituur. Ja, dat is wel cool daar, Dat is 14 minuten, nu. Ja. Dat de honig niet? Lukken, ik weet niet of waarom zo'n brommertje van de Piezenhut gaan houden. Ja, maar omdat ja. de te warm Moest ze bouwen eens 4 uur in mijn brommertje. Moest ze bouwen onder de banen. Ah, dat kun je ook doen. Dat kun je ook doen. Dat ah, kan bon, je doen. maar dan ik we frietjes bouwen. Ja, waarom niet? Ja. Ja, oké, okay, dames en heren. Ik denk dat we nog een plaatje gaan draaien. Straks om 9 uur zijn we terug met deel 2 van de Vrijdagavondshow. En we gaan eruit met een goedje van de mensen van Jawel Coldplay. Ik ken ze wel. Een goedje van clocks. papier. Wat zegt u? Een goedje van papier. Ja, dat is ook wel. Een goedje. goedje. goedje. Hou oh, je collega, die pot moet het, he. Ja, hoor. Oh, nog niet. <laughs> Oké. Okay. Dames en heren, graag nog straks voor deel 2. Jo.